De radicale moslims richten zich niet langer op Nederlandse politici en opiniemakers die ze als vijandig beschouwen, zoals Theo van Gogh en Ayaan Hirsi Ali. Volgens de AIVD komen de Nederlandse radicale moslims tegenwoordig in aanraking met de jihad in landen als Afghanistan en Pakistan. Extremisten in die landen kunnen de Nederlandse extremisten vervolgens gebruiken om aanslagen in Europa voor te bereiden. Bedrijven die willen investeren in Dubai kunnen die investering niet langer bij de overheid verzekeren. Minister Bos wil niet meer garant staan voor de schade als Dubai zijn rekeningen niet zou betalen. De golfstaat zit door de wereldwijde crisis in de problemen. Nu al dreigt een strop van 350 miljoen euro die Bos moet uitkeren voor eerder afgesloten verzekeringen. De Amerikaanse bank Citigroup gaat bijna de helft van de staatssteun die het heeft ontvangen terugbetalen. De bank wil af van de strakke regels die Washington aan de miljardensteun heeft verbonden. Citigroup mag nu bijvoorbeeld geen hoge bonussen geven. In totaal lenen de bank 45 miljard dollar, 20 miljard wordt nu terugbetaald. Marianne Timmer kan mogelijk over twee weken weer het ijs op. Uit onderzoek is gebleken dat alle botdeeltjes van haar hielbeen weer aan elkaar zijn gegroeid. De drievoudige Olympisch kampioen raakte vorige maand zwaar geblesseerd. Mogelijk kan Timmer meedoen aan het tweede Olympische kwalificatietoernooi in januari. Het weer vanavond en vannacht opklaringen en het koelt snel af. Vannacht wordt het min 4 tot min 7 graden. Morgen geregeld zon en maxima rond het vriespunt. Dit was het.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 que lo bueno vendrá en el camino lo malo está en el pasado y queda en el olvido ya no perdamos el tiempo con viejos rencores canta, celebra, se acercan ya. años viene los perdidos sea el momento de juntos sanar corazones para que el hombre que es libre no existe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 Zijn? Blijf je vannacht bij mij Al die jaren mezelf niet vertrouwd. Rondom mijn hart heb ik een muurtje opgewaagd Stevig genoeg dacht ik voor iedereen. Maar toen ik jou zag staan, brak mijn hart er doorheen. Life you found now.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 I know darn Well, he'll convince me that he's right again When he sings, that's all it's on I've just got tag along with. That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 tweetal LP's. Toen zei die Vince Clark van, nou, ik hou het toch maar voor gezien, hoor. En Ellison Moyer is, zij kon beginnen aan een solo carrière. Helaas duurde die ook niet zo gek lang, hè. Ik geloof dat ze alles bij elkaar net twee albums heeft uitgebracht. Veel successen, maar veel te kort. Dit is Paul Carrick. Am I in that dream? You dream of a house Where you live A place to share A place you could give Parties for your friends And have people stay A house with a daughter With you.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 erg gepromoot hebben. Daar staat er verder nog in. De New Wave Band, zoals de Dire Straits ook wel genoemd werden, maakte dankzij de technisch geperfectioneerd spel en weergeloze opnametechniek bij uitstek de staat in de sfeer betekenen. MUZIEK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 And it's a shame To grow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 A turkey and some mistletoe Help to make the season bright Tiny tots with their eyes all aglow Way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh, and every mother's child is gone as far to see a plain view I'm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 France Fransen zullen wel denken, nou, nou, die Nederlanders. Écoutez les du joyeux temps des fêtes. Annonçons la joie de chaque cœur qui va. Au royaume du bonhomme sous la neige qui tombe. Le vagabonde.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 Près du feu, je t'emmène. Allons nous chauffer dans l'intimité au royaume du bon hiver.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 Oh, I am a dim, but oh, I'm Oh, I am a dim, Oh, I am a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 Like I did, I can never see us ending like this. You know, seeing your face no more, my pillow. It's a scene that's never happened to me, you know. But after this episode, I don't see. You can never tell the next day life could be. Do you know what it feels like?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 Laten gaan, blijf bij, blijf, bij blijf bij mij. blijf bij mij. Een mooie lot bestaat niet, dus ik vraag je, blijf bij mij.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 Zonder iets te zien En je antwoord Zonder iets te vragen mij te verleiden Oh, ik roep in het donker. En oh, ik tast in het duister En oh, ik laat je mezelf zien Maar je ziet het niet, nee, je ziet het niet I think so that yeah Silly, see. Silly, Silly, Silly, Silly, Silly, these